Een uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Er komt voorlopig nog geen vredesconferentie over Syrië. De VN-gezant voor Syrië, Brahimi, heeft gezegd... dat het in ieder geval deze maand nog niet lukt. Brahimi blijft er wel naar streven om de vredestop in Zwitserland nog dit jaar te houden. Op 25 november praat hij daar opnieuw over met Amerikaanse en Russische diplomaten. Al maanden wordt geprobeerd om een internationale vredesconferentie over Syrië te organiseren. Maar er is onder meer oneenigheid over wie er voor de top moet worden uitgenodigd. Een Amerikaans bedrijf koopt voor honderden miljoenen euro's Brand Loyalty. Een bedrijf uit Den Bosch, meldt het Financiële Dagblad. Brand Loyalty bedenkt programma's om klanten aan supermarkten te binden... zoals spaarzegels of voetbalplaatjes. Het Amerikaanse bedrijf Alliance Data Service is vooral bekend van Air Miles... en zegt te kunnen leren van het Nederlandse bedrijf. Bij Brand Loyalty werken 400 mensen, van wie 180 op het hoofdkantoor in Den Bosch. De PvdA wil van minister Schultz van Hagen weten wat zij gaat doen om de vele klachten over onduidelijke snelheidsborden weg te nemen. Volgens PvdA-Kamerlid Atje Kuiken weten automobilisten door de vele borden en wisselende snelheden niet goed waar ze hoe hard mogen rijden. Minister Schultz antwoordt de Kamer komende avond. Het FBK stadion in Hengelo blijft bestaan als atletiekstadion. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen het plan om het stadion aan voetbalclub FC Twente te verkopen. Het gemeentebestuur wilde het stadion vanwege bezuinigingen van de hand doen, maar op het laatste moment bleek een andere oplossing mogelijk. Doordat het atletiek evenement FBK Games een nieuwe commerciële partner heeft, blijft de bezuiniging haalbaar en is geen subsidie meer nodig. Het weer, buien met kans op harde windstoten tot 80 kilometer per uur. Het koelt af tot zo'n 7 graden. In de ochtend nog een enkele bui en in het noorden opklaringen. Later in het zuiden meer regen. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom bij het tweede deel van Kaatseluna. We zijn er tot twee uur en in dit uur praten wij met luisteraars. De vraag is: in wat voor stad wilt u wonen? Hoe ziet de ideale stad eruit? Of bent u echt een mens van het platteland en vindt u elke stad prima als die maar heel ver bij u uit de buurt blijft? Ook vragen aan Zef Hemel, onze gast van vannacht. Zijn van harte welkom. Zef Hemel, die ik moet dat toch even goed voorlezen, want anders maak ik misschien een klein foutje. Hij is de adjunct-directeur van de dienst de Ruimtelijke Ordening van Amsterdam. En daarnaast sinds uh, januari 2012 ook bijzonder hoogleraar... grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. We hebben het uh, over Amsterdam gehad, maar ook over andere steden. En dat willen wij eigenlijk dit uur ook doen. En het zou leuk zijn als er luisteraars zijn nu... die een idee hebben over waar het naartoe moet met de stad. Die, een, uh, ja, die er ook wel eens over nadenken... En, en die dat idee ook met ons willen delen. Dat kan als u wilt bellen via 0800 1121. 0800 1121. Als u liever mailt, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. casaluna.ncrv.nl. En we hebben een hekje Casaluna voor de Twitteraars. Er is getwitterd bijvoorbeeld door Marco Mout. Die schrijft: um, Ideale stad, kom gewoon naar Zutphen. Heeft alles, inclusief fijne betrokken inwoners en prachtomgeving. Zef, kom je wel eens in Zutphen? Ja. ja, ik kan niet zeggen heel vaak, maar ik ben er wel eens geweest. Het is geweest. wel een leuke stad, hè? Mooi, mooi, stadje. Nee, mooi stad. Ja, die, die steden daar allemaal, Zutphen. Deventer. Deventer, prachtig allemaal. Ja, en ook nog hele betrokken inwoners in zit Vast. Maar die hadden jullie in Amsterdam ook, hè? Ja. Yeah. Hebben, nog steeds waarschijnlijk. Yeah. Maar nee, Maar goed, dan kom ik weer even op die... Uh, over Amsterdam in, in uh, 2040. Uh, de Amsterdamse structuurvisie die uh, mede door jou tot stand is gekomen. Uh, want daar hadden we het over. Hoe ziet Amsterdam eruit in 2040? Je mocht net in één zin daar iets over zeggen. We gaan daar nu yeah. iets meer woorden aan oh, mag vuil maken. Het. Oh, fijn. Uh, want je zei uh, economisch sterk, sterk en duurzaam. En ja, duurzaam, is, ja. Het ding moet een naam hebben. En nu gaan we er nog even een beeld bij creëren. Oké, okay. nou ja, het, het zijn vier, vier verhalen um, over de toekomst van Amsterdam. De ene is um, een stad aan het water. En dat is een grote stad langs het IJ. En dat is echt een echte regionale waterstad van, van de noordpunt van Zaanstad tot aan Almere in, in het water. Dus Amsterdam wordt veel meer rond het ei gebouwd straks? Ja, ja, ja. ja. En het, we, ja we zijn daar ooit begonnen in het Oostelijk Havengebied. En dat zal de hele Noordelijke oever ook de komende jaren gaan gebeuren. Maar, dus je hebt een hele lange boulevard ook straks? Ja, dat, dat is wat we heel graag willen. Ja, ja. Nee, we we oh, wordt hebben meer weer een stukje eraan toegevoegd. Dus dat je straks helemaal kan fietsen en skaten... langs het water op de Noordoever... Ja. van uh, nou zeg maar waar de pont oversteekt, uh, langs het Tolhuis Tuin. En dan kan je helemaal ervoor langs. En er is, ligt nu een hele mooie brug naar de NDSM. Dus je kan nu al helemaal tot aan de NDSD, NDSM weer fietsen. Maar we willen naar Zaanstad doortrekken. En Durgedam, hoe uh, verdwijnt dat dan in dat geheel? Nee, dat ligt aan de andere kant. Aan die andere kant is het lastiger om zo'n mooi pad te maken. Maar dat is nog wel een van onze... Onze wensen, trouwens ook van heel veel mensen die uh, hebben meegewerkt aan het uh, tot stand komen van een structuurvisie. Dat, dat ze een echte groene oever op Noord willen hebben. En ja. dat, je, dat je dat zicht op het water houdt. Dus dat, uh, ik denk dat we dat de komende jaren echt gaan maken. Ja, maar dat wordt dus helemaal, dat wordt wel mooi. Ja. Ik kan me wel iets bij voorstellen. Ja, ja, ja. ja. En, en, en, um, en je zei de, uh, de duurzaamheid is belangrijk? Ja, de, het, het tweede verhaal is dat, dat, uh, dat we het centrum gaan vergroten. En uh, dat, dat zie je al groeien. Dus vroeger zat het centrum allemaal netjes binnen Singelgracht. Toen kwam dat Museumplein en nu zit het hele Concertgebouw Buurt er al bij. En het wordt steeds groter. En uh, we willen nu ook de hele ring A10-zone bij het centrum gaan betrekken. Dus alles binnen de ring? Uh, ja, wordt en ook bijna... net erbuiten. Net als, het, als het kan. Ja, dat is een best een brede zone. Um, en de, de, eigenlijk hebben we daar al een begin mee meegemaakt. Zijn we er al daar al stevig aan bouwen. De, de Zuidas hoort daar ook bij. Maar dat wordt een gigantisch centrum. En dat wordt een heel groot centrum. Ja, dan krijg je echt een, wat wij noemen, een metropolitaans centrum. En dan, dat, is, dat is echt het idee dat we dat gaan, gaan En wat maken. is daar het voordeel van? Um, dat iedereen in het centrum wil wonen. Maar he, iedereen woont het liefst op de Dam. Ja. Dat gaat niet. We... we we, we, we kunnen niet veel meer verdichten in die, uh, die 19e eeuwse stad. Dus we gaan hem direct daar, daarbuiten gaan we verdichten. En het maar... voordeel is daar, je hebt daar de hele metro lopen. De ringlijn, je hebt stations, je hebt infrastructuur, je hebt de autosnelweg. Dus eigenlijk ideaal. Je woont op fiets-wandelafstand van het centrum. En uh, je kan zo de stad uit, uitrijden. Ja, maar, maar door te zeggen van vanaf nu is dit ook centrum, wordt het natuurlijk nog geen centrum. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar je begint met een uh, hoge dichtheid maken. Dus uh, dat er veel mensen wonen en werken. En dan ga je er grootstedelijke voorzieningen aan toevoegen. Dus daar moeten ook theaters en musea en bioscopen inkomen. Maar het krijgt natuurlijk nooit de sfeer van de, van de binnenstad van Amsterdam. Nee, het wordt iets anders. Je kunt al een beetje proeven op de Zuidas. We zijn nu, hè, de, de, de, er wonen nu zo'n 900 mensen op de Zuidas. Het begint te komen. Maar de komende jaren zullen daar veel meer woningen worden gebouwd. En dan, dan ga je dat echt proeven. En dan zie je de eerste, hè, de, de, de, de expo heb je nu al op de Zuidas. En er komen al goede restaurants en cafés. ja. En dat gaat groeien. Maar ja, dan wordt het een beetje Almere toch? De tweede ring van nee, het centrum. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Veel. Ja, nee, nee, nee. Met alle respect voor Almere. Maar het wordt echt grootstedelijker. Veel, veel, veel groter. Er komt ook al een uh, particulier uh, privé theater in, uh, in de Minerva haven. Dus dat is ook al in deze zone. Waar je hem helemaal niets verwacht. Dus dat is ver buiten wat wij nu nog het centrum van Amsterdam noemen. Dus er komen steeds meer uh, voorzieningen in die. Zeg maar, binnen de ring en een klein beetje erbuiten. Het wordt, het wordt fantastisch. Hoeveel mensen wonen er in 2040 in Amsterdam? Nou ja, we, zitten, we zijn nu al dik over de 800.000. We, we, over 10 jaar zitten we op 875.000 inwoners. En ik denk dat wij op afzienbare termijn, dus dat, die structuurvisie die gaat dan naar 2040. Ik denk dat wij wel naar, de, naar 1 miljoen gaan, door gaan groeien. En gaat, wordt er dan taart getrakteerd als jullie die 1 miljoen halen? Ja, als ik het nog ga meemaken. Ja, ja, ja Het is goed nieuws. het is echt geweldig dat steden weer groeien. Oh, heindelijk. Oh, ja, ja, ja, ja. Waarom? Ja. Wat? Waarom? Het is geweldig. Het is geweldig. Ja, je zegt hetzelfde. Dat is niet een. Waarom het is een, uh, is een nou ja, daar hadden we het eerste uur over. Het, um, Omdat iedereen uh, er wil wonen. Dat iedereen wil wonen, dus, dus, uh, je, je krijgt uh, veel betere voorzieningen. Je krijgt meer theaters, je krijgt meer bioscopen, je krijgt meer van alles. Ja, er is ook een crisis in ons land. Hè? Dit, dit ja. klinkt een beetje alsof uh, de bomen tot in de ja, hemel groeien. Ja, maar ja, die crisis gaat niet tot 2040 duren. Dat, oh, dat hebben we ook al vastgesteld. Nou, dat kan kijk, niet. nou het kan. Het kan, maar dan, uh, dan, uh, dan hebben we wel een heel groot probleem. Ja, ja dus uh, laten we even ophouden dat een crisis... Niet langer duurt dan... Maar dit is ook te betalen, al die voorzieningen? En, uh... Uh, als er maar genoeg mensen wonen en leven en gebruik van maken, dan uh, zeker. Daarom moet je groeien. Ja. We hebben nu twee verhalen gehad. Waren er vier, ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies. De derde is de, wat we noemen de zuidflank. Dat is de zuidkant van wat we dan noemen de metropool. En uh, daar, zit, uh, uh, daar zit bijvoorbeeld die hele bedrijvenzone... en de kantorenzone in Zuidoost en de Ajax Arena in. Ja. Daar zit ook weer die Zuidas in... maar er zit ook uh, het gebied rondom Schiphol in, Hoofddorp. En dat is werkelijk booming. Daar, daar, daar zit de grootste dynamiek. Dat is nog een hele, hele jonge deel van, van Amsterdam. Dat is, daar zijn we pas gaan bouwen in de jaren tachtig. En uh, dan gaat het heel hard. Dus die kantoren maken weer plaats voor nieuwe voorzieningen. Dus daar zie je heel snel hotels in landen. Maar ook studio's, daar, daar komen media in. Uh, daar komt entertainment in. Daar een Ziggo Dome is ingeland. geland. Ja. Dus die hele zone die wordt supergrootstedelijk. Met hele grote blokken. Uh, hele zware infrastructuur. Auto ontsloten. Wat betekent dat, de auto ontsloten? Nou ja, dat, dat, dat, dat je er met de auto heel makkelijk kan komen. En voor de rest van Amsterdam is dat heel wat lastiger. Ja. Want die auto moet steeds meer de stad uit, heb ik ook begrepen. Ja, begrijpen. dus in die waterzone, daar willen we juist ferries. Daar willen we bootjes hebben. En daar willen we minder auto's hebben. Stel dat je dromers dus, zijn jullie, dat is echt romantisch. Nee nee, ze, ze, nee, nee, we hebben deze structuurvisie met 8000 mensen gemaakt. Ja, dat kan nooit wat worden. Want, <laughs> krijg je compromis? Nee, <laughs> compromis. nee, nee, nee, fout, fout. Nee, juist niet. Juist niet. Dat is de grootst mogelijke misvatting. Ja, als je... Als je mensen confronteert met een plan en je, he, die inspraak, dat is dodelijk. Dan, dan, uh, dan zeggen ze niet, dan willen ze het niet. En uh, dan uh, zit je op slopershoogte. Maar als je mensen van aan laat meedenken... En, en heel veel mensen, en graag heel verschillende mensen... dan krijg je fabelachtige leuke ideeën en inzichten. Ja. En er zijn mensen vaak ook met elkaar eens. En een ja? Ja, staat, ja, ja, ja. staat er in die structuurvisie nou iets waarvan je denkt... dat, dat ze dat verzonnen hebben, dat hadden wij nooit bedacht? Um, ja, hij het... ja, zit vol met verrassingen. Ja, ja, ja zeker, zeker. Is het uh, te doen om daar een voorbeeld van te noemen? Dat is lastig. Dat uh, nou ja, is lastig. We hebben nog nooit zo'n gedetailleerde structuurvisie gemaakt... voor zo'n lange termijn. Ja, en dat heeft met, die, heeft met die burgers te maken. En, dat heeft, ja, dus we, en, uh, en we hebben nog maar een deel van al die ideeën hebben kunnen verwerken. Ja, nog even het vierde verhaal van het Amsterdam. Vierde, dat is het landschap. Dus het, het, het prachtige landschap uh, rondom de Amsterdamse agglomeratie, al die polders, al die verschillende polderpeilen, alles wat erin zit. Cultuurlandschap meest. En wat gaan jullie daarmee doen? Nee, nou ja, dat, dat uh, het is het leuk. Het, er kwamen zoveel ideeën om dat beter te maken, om dat te activeren. En nee, we, we hebben het ook al gemerkt hoor. Het bezoek aan dat landschap is afgelopen tien jaar verdubbeld. Zo'n amstelscheg. Dus uh, mensen houden ervan. En ze vinden juist dat cultuurlandschap zo interessant. Dus, en, uh, maar daar verandert dus niks aan? of? Ja, ja, ik denk dat we, we, we, we verliezen de boer. We moeten weer boeren terug te krijgen. En dan moet stadslandbouw uh, daar worden bedreven. Stadslandbouw? Ja, ja in, in, uh, in dat metropolitane landschap kan veel intensiever worden. Maar wordt daar dan worden. omheen gebouwd? Zijn dat stukken groen binnen de stad? Waar boeren boeren? Nee, dat is. Nee, ik noem het stadslandbouw, omdat het zo dicht tegen de stad ah, aan oké. Okay. Maar dat is Amsterdam Noord, dat is de Amstersgecht, dat is rondom de Bel. Maar wat er zit, langs het Gein. Uh, maar ook wat we nu noemen de Tuinen van West. Dus uh, richting Zwanenburg. Het klinkt wel leuk Die allemaal, uit. moet ik zeggen. In 2040 ja, dan ja, ben ja. ik, wat is dat, 27 jaar? Nee, maar we zijn er. Het grappige is, we zitten er middenin. We zijn er nu aan het maken. Ik ben een beetje oud, maar anders zou ik er gaan wonen, denk ik, in 2040. Waar? Nou, ergens in Amsterdam, in ja. het centrum waarschijnlijk. Uh, wie wil dat dan niet? Wie wil niet? <laughs> nee, natuurlijk. Dat is een statement, hè? Dat, ja. dat nog zou zeggen. Dat, ja. uh, en nog even een, een ander ding. Dan gaan we naar de, naar de bellers. Uh, ja. uh, want die crisis, daar heb je ook mee te maken. Ja, natuurlijk. In, ja. in jouw dienst. Ja. Als je over de toekomst van de uh, ruimtelijke ordening van Amsterdam denkt... dan moet je ook nu met die crisis rekening houden. Ja. Hoe, hoe loods je zo'n stad door zo'n crisis? Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, het punt is dat je dat niet precies weet. Dus je moet jezelf weer opnieuw uitvinden. Dus je moet alles op een, uh, anders op een andere manier gaan organiseren. Want wat voor last hebben jullie van de crisis? Uh, nou, ja, de, de, de ontwikkelaars zijn bijna allemaal weggevallen. De corporaties hebben het ongelooflijk moeilijk. Dus de, de partijen die voor, voor ons bouwden, ja. die doen het niet meer. Dus je moet op zoek naar nieuwe partijen. Die, die weer, die of in de stad willen beleggen... Die, uh, ja, die kleine eenheden willen. Of die zelfbouwers zijn, die zelf iets willen gaan ontwikkelen. Ja. Kleine aannemertjes. Maar ook jullie dienst valt voor een deel weg. Um, De dienstruimtelijke ordening. Ja, nou, ook, ook wij moeten op een andere manier... onze plannen gaan tekenen en, en bedenken. Dus, uh, ja. En dat is veel meer. Maar met minder mensen ook. Ja, daar dat, dat zijn we al een tijdje mee bezig. Wij, wij, wij, wij krimpen. Uh, ja, ja, maar een fantastische plannen ja. met een steeds kleiner wordende afdeling. Ja. Ja, maar we maken de plannen op een andere manier. Dus en daarom heb, daarom heb je die 8000 burgers nodig natuurlijk. <laughs> er werkt niemand meer bij jullie. Ja, dat is een cynische. Dat is Dat is heel lullig. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee los, los ervan. Nee, kijk, als het weer goed, goed gaat met Amsterdam. Want je vroeg naar de crisis. Als het weer goed gaat, dan denk ik dat, dat wij wel weer, uh, weer uitdijen. Hm. Dat we, maar die andere manier van werken, die, ik denk dat die zal blijven. Dat is mijn inschatting al. En dat doe je op, de betrokkenheid? Nou, dat je van... veel meer met, uh, met burgers, met partijen in de stad uh, uh, gebieden gaat ontwikkelen. Ja. Op een veel kleinere schaal. En met kleinere schaal bedoel je? Nou ja, vroeger uh, maakten we hele ja, grote projecten. In één keer zo'n Eiburg bouwen. Uh, ja, ja, nu gaat In één klein. keer het oostelijk havengebied, althans, dat hebben we dan in, in drie of vier stukken gebouwd. Maar toch hele grote lappen. En ik denk dat dat nooit meer terugkomt. Ja. De Bijlmer nee. is daar ook een voorbeeld van, voor van misschien. En uh, ja, de Bijlmer is nog weer een ander. Dat heeft, is echt helemaal door de overheid gebouwd... met zes corporaties. Pas boem. Maar dat zit er een bestendige lijn in... Dat, dat, die, uh, dat het op een op ja, andere manier en dat die overheid een steeds andere, ja, ja. andere rol En dat er steeds meer burgers bij betrokken worden. Ja, ja, wat, wat heel goed is. Ja, wij gaan er ook eens wat luisteraars bij betrekken. Dat is ook heel goed, hoop ik. Willem Berend aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Ja, ik had een vraag te stellen. Ja. Maar eerst een uh, antwoord te geven op Amsterdam heeft helemaal de toekomst. Amsterdam is alleen maar verleden. En daarom ook vragen, ziet meneer de stadsplanner nog kans dat de grachten, de bekende grachten nog een keer opengaan weer? En is alleen maar in het voordeel van de stad. Dat weet ik 100 procent zeker. De meneer wil weten of de grachten weer opengaan. Ja. Die oude grachten. <lacht> nou ja, we, we, we hebben studies gedaan, uh, zeker toen we de Noord-Zuidlijn aanlegden. Weet ik nog wel. We hebben we gekeken en berekend hoe duur het was... om bijvoorbeeld de Vijzelgracht weer terug te graven. En het Rookin weer een gracht van te maken. Want dat is allemaal in de jaren dertig aangeplemd. en aangeplemd een parkeerplaats van gemaakt. Maar dat was, uh, dat was, uh, toen vonden we dat wel heel erg duur. Heel in Utrecht duur. gebeurt het nu? Hè? Ja, gebeurt het wel. Ja, ja, interessant. Ja, ja. Maar in Amsterdam is daar niet voor gekozen. Maar ik sluit niet uit dat uh, als het weer beter gaat met... Uh, met Amsterdam is de crisis voorbij, is dat we die, die discussie weer terugkrijgen. Maar waarom wilt u dat graag? Ik heb. Uh, Omdat om om om het. Uh, on, ongelooflijk nieuw al Amsterdam veel mooier is dan Venetië. En ook veel interessanter. Prachtig. Venetië is eigenlijk nou, wel dan kunen. En veel, heel veel naturel. Want ja. Amsterdam is allemaal gegraven. Ja. Alles is Ik heb 40 jaar gewoond. tussen drie dagen Amsterdam. En vier dagen platteland mijn hele leven. Want het platteland is goede stad. En ik ben van het platteland. Nou, en naar Amsterdam. Natuurlijk, daar, daar verdien ik mijn geld. En om het platteland te eten ik, ik ben al 72 jaar. Ja, mooi. Ja, die... die uh, ik, uh, ik voel helemaal met u mee. Uh, dat, dat teruggraven. Dat weer terugbrengen. Ik denk dat het daar zeker wel eens een keer van... Uh, van uh, gaat, gaat komen. We hebben dat natuurlijk allemaal gepland voor die auto's. En die auto's gaan toch geleidelijk aan de stad uit. En ik ben wel met u eens, het wordt misschien wel weer mooier dan Venetië. Iep hoi. <laughs> nou, mooi. Dat is goed nieuws. Dank u wel voor het bellen. Absoluut. Even een mailtje erbij van Richard Venger. Geachte redactie van Grote Steden heb ik als Amsterdammer geboren en getogen in de pijp... en al 69 jaar woonachtig in deze stad alleen een beetje verstand van Amsterdam. Mijn vraag, waarom zitten er bijna nooit of nauwelijks Amsterdammers in de gemeenteraad? Is het gek dat buitenverstandelijke beslissingen zoals de Noord-Zuidlijn... alleen door mensen genomen kunnen worden, hebben kunnen worden die niet in Amsterdam geboren en getogen zijn? Een ringlijn door de Singelgracht, Maurits, stadhouders, Nassau... met twee tunnels en daarop aansluitingen van noord, zuid, oost, west enzovoort. Zoals in Moskou was toch veel goedkoper en minder ernstig voor de stad geweest. Zie Vijzelgracht. Um, nou ja, veel mensen dus die erover gaan wonen niet in de stad, zegt deze meneer. In de gemeenteraad, dat, dat betwijfel ik. Misschien zijn ze er niet geboren in Amsterdam en getogen. Uh, ja. dat, misschien dat hij dat bedoelt... Maar hij zegt in ieder geval... Dus als de betrokkenheid wat groter was met Amsterdam... dan zouden dit soort beslissingen niet genomen worden. Nou ja, de gemeenteraadsleden, voor zover ik ze ken... zijn allemaal buitengewoon betrokken... bij het wel en wee van Amsterdam. Dus dat begrijp ik niet helemaal. En bovendien, ja, die gemeenteraadsleden... worden gekozen door Amsterdammers. Dus als de Amsterdammers dit... Uh, geen Amsterdammers zouden vinden... dan zouden ze wel andere mensen kiezen, lijkt mij. Ja. Dus ik, ik begrijp het niet, niet helemaal. Niet helemaal mee eens? Nee... Nou, dan. Ja, dan uh... Maar uh, wat was dat nou met Moskou? Dat vond ik wel interessant. Nou, oh, dan ga we moeten kijken. we. Uh, Want dat was uh, toch wel Tunnels een, uh... met daarop aansluitingen naar Noord, Zuid, Oost, West enzovoort. Zoals in Moskou was toch veel goedkoper en minder ernstig voor de stad geweest. Dus niet de Noord-Zuid-lijn, -lij oh. eh, maar die ja. tunnels. tunnels. Dat je er aan de Noord, de Zuid, de Oost en de Westkant uit kunt, via tunnels. Ja. Onder de stad door. Ja, dat denk ik. Ja. Ah, dat klinkt minder Moskou dan uh, Oslo. Oslo heeft zo'n systeem. Dat je met de auto gewoon onder Oslo door kan rijden. Aan alle kanten. Ja. Ja, er, er, er, er is een paar jaar geleden alweer zo'n plan geweest van... Ik meen Structon. Om uh, door de grachten allemaal tunnels te graven. Met parkeergarages. En het hele centrum van Amsterdam ondergronds te ontsluiten. Dat was een... Maar uh... oh, dat doen we ook na de crisis waarschijnlijk. <laughs> ja, als we, als we dit ooit doen. Ik denk dat het... Uh, dat we die auto minder hard nodig hebben dan we denken. Ja, zeker in de steden. Dus meer openbaar vervoer. En zelfs ja. fietsen uh, wordt minder, heb ik begrepen. Nee, fietsen neemt alleen maar toe. Ik kan zeggen dat er alleen nog maar gewandeld gaat worden in de steden. Nou, ja, ja, ja, het wordt zo druk met fietsen, als je dat bedoelt... dat we misschien wel eens uh, toe zouden moeten besluiten... om delen van de stad fietsvrij te maken. Eerst autovrij, uh, of liepen ja. dan vrij, en dan ja, fietsvrij. Ja, ik weet, ik, weet ik weet het niet. Ja, nee, lijkt me... Maar het, het, uh, één ding is zeker... het zal in het centrum van Amsterdam alleen maar drukker worden. Op straat. En uh, Dus die openbare ruimte moet wel heel goed, heel goed worden. En die auto's moeten eruit. En nog, nog verder eruit, denk ik. Ja. We gaan naar Wouter aan de telefoon. Goeienacht. Ja, goeienacht. Ik wil eigenlijk iets... Uh een beetje een ander geluid laten horen vanuit het ecologische perspectief. Heel goed. Ik, bedoel, ik vind het hele gesprek is een beetje... of die, die meneer bij u, die expert... een beetje toch achterhaalde groeidenken. Als je bedenkt... ik bedoel, Amsterdam is het, ik ben zelf daar geboren en zo. bene aan de grachtengordel. Maar het is natuurlijk nog een, een vrij gelukkig... nog een beetje een behapbare stad... Maar de stap van, van Megapolis naar Necropolis is, is toch gauw gemaakt? Als je bedenkt. Wat, je, stroom... Zeg dat nog ja, eens? Ja, mooi. Zeg dat nog ja, eens, meneer? Ja. De stap van Megapolis naar Necro, hè, dode, stad. dode stad, Necropolis, ja. is gauw gemaakt. En zeker uh, die andere wereldsteden die genoemd zijn. Als je bedenkt, de stromen. Voeding, energie en afval weer eruit en, zo wat. en de mobiliteit. Het is een groot proces van overontwikkeling ten koste van een steeds minder vitaal platteland. Dat leidt dan onderontwikkeling. En dus ik zou het toch wel mooi vinden als er een grote balans, betere balans kwam tussen de stad en het platteland. En waarom gaat iedereen naar de stad op den duur? Omdat de voorzieningen verdwijnen. In, in, in Breukelen en Loenen verdwijnen de voorzieningen. en Men trekt naar de stad. En, of naar Utrecht of naar Amsterdam. Maar als er iets gebeurt van een ramp... dan zit ik liever in Loenen dan in, de, in het hartje van Amsterdam. Ja. En een ramp bedoel ik dus... Sta, moeilijkheden met de voedselvoorziening... moeilijkheden met de energie... Uh, afvalhopen die erop gaan uh, open enzovoort. Nee, het is, je moet er erg uitkijken dus voor... Voor een overontwikkeling van de stad. Waar woont u zelf? Nou, momenteel in Utrecht. Maar ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Maar heeft u ook... Even... Nou die, die, die, die, het herstel van de singel is maar een klein stukje in Utrecht, hoor. Hm. Jawel, maar, maar ze goed, zijn er toch is, wel druk mee nee, in. Nee. <laughs> ja, nee, maar goed, het is... Uh, Bovendien wordt het vrij ondiep water, zoals je ook ziet in Brugge en Gent en zo. Ja. Maar doet het doet er niet toe. Nee, maar goed, wij, wij hebben zelf niet, zelf niet op het platteland gewoond? Ook, ja, ook wel in, in, in Elsas en zo. Oh, oh, mooi. En dan zie je ook de teleurgang, de teleurgang van voorzieningen door het aanzuigende werking. Van, van de stad. En dat tot, er moet een beetje balans blijven tussen dat land En dat. Maar het geldt ook tussen waarom worden rijke, rijker en de arme armer. Het is allemaal hetzelfde, over- en onderontwikkeling. En dat heeft te maken met, dit, met een soort groeidwang waar we in zitten en waar we vanaf moeten. Maar goed, terugkomend op de stad, we moeten dat een beetje in de in de in te houden en een beetje leuk. Maar als we en, als we sef hemel mogen geloven, dan wordt het alleen maar erger in uw uh, optiek. Ja, je, moet dat, je moet dat dus, de, die, je moet dus niet zo'n zo, zo groeigeloof uitdragen. Met, met alles wat daarbij hoort en zo. Laat het platteland in hemelsnaam vitaal blijven. Oké, okay, even, even het gaat hemel. Vooral om de kwetsbaarheid van, de, ja. van die steden. om ja, dat ik, tegen te gaan. Nu zelf hemel. Ja, ik, uh, ik uh, begrijp dit. Um, ja, door... Ik ben ook stadslandbouwer hoor. En, ik, ah, wij, ja, ja, ja, en wij ontwerpen. Ja buurt moest tuinen en zo. Omdat die maar dat is ook heel belangrijk dat die mensen wat te doen hebben. Ja. Maar ook de kwetsbaarheid. wacht nou, nu, nu, nu ja. wil ik ze even ja Het woord kwetsbaarheid, daar gaat het mij om. Kwetsbaarheid, ja. Afhankelijkheid ja, ik, ik, um... van die. Uh... Meneer, nu Ik, even, denk, nu, nu heel even... ik denk dat, dat um, uh, kleine steden kwetsbaarder zijn dan uh, grote steden. En uh, dat, het daarom, dat we daarom steden moeten laten groeien. En dat er zelfs geen, geen maximum aan die groei van die steden is. Uh, en het bijzondere is ook, en daar komen we ook achter... dat hele grote steden zijn duurzamer dan, uh, dan kleine steden. Van Zutphen of Deventer? Nou, ik weet het niet uit. Ik vind dat duurzaam, Het gaat mij om die kwetsbaarheid. Ja, ja en, wat en, en, gebeurt... maar, maar wat ik u zeg is dat grote steden minder kwetsbaar zijn... En uh, uh, het, het, het, uh, hoe groter de stad, hoe, hoe steviger, de, steviger ja. die wordt... hoe diverser hij is, hoe beter die tegen een stootje kan. Ja, maar ik heb het over stromen, voeding, voedsel die erin moet. Ja, ja zeker. Nee, moet, dat doe ik de wel zinnig voedsel. maar weet u dat, die eruit moet. Ja, maar weet u dat dat, dat uh, naar verhouding uh, afneemt, die hoeveelheid stromen... Dus dat is, als een stad verdubbelt, dan heeft die maar 85% meer nodig aan voedsel. Meer nodig aan infrastructuur. Meer nodig aan al die andere dingen. Hoe kan dat? 15% winst heb je steeds. Maar hoezo dan? Eh, omdat een stad buitengewoon intelligent en efficiënt is. Hoe groter de stad, hoe efficiënter die wordt. Dus eh, er gaat weliswaar enorm veel energie en voedsel om eh, en water in een stad als New York... Maar hij is, daar gaat er veel efficiënter mee om dan een stad als Amsterdam. Ja. En wat met, bedoelt u met de kwetsbaarheid? Nou, dat zei ik, van die, die stromen die stromen die erin moeten en uit moeten. Het is gigantisch natuurlijk, en dat is die kwetsbaarheid. En dat kan dan wel met verdubbeling 15%, maar de nieuwe verdubbeling zal niet weer 15% zijn. Ja, zeker, zeker, zeker. Dat is een wetmatigheid, dat is heel bijzonder. Dat is zelfs ja. door, door wiskundigen is dit uh, berekend. Maar goed, het blijft, blijft natuurlijk enorm eh, kwetsbaar. In mijn, in mijn. Nee, wel een grote complexiteit. Want hoe groter is dat... Zit hoe zitten veel dichter bij de landbouwgronden. En, en, eh, of Deventer, die zitten vlakbij. De, waar, waar de peultjes groeien. In Amsterdam er zitten enorme afstanden. Nee, het is... Nou, daar zijn we dus absoluut niet over eens. En ja. ik zal u niet langer ophouden. Ja, maar, maar, ik, ben, uh, ik ben druk bezig met een voedselstrategie voor Amsterdam. De, daar zijn we een aantal jaren geleden mee begonnen. En uh, wij, voedsel staat bij ons hoog op de agenda. En wij willen daar ook minder kwetsbaar in worden. Wij willen ook meer dat, dat er dicht bij Amsterdam en in Amsterdam geteeld wordt en verbouwd wordt. Ja, uh, ja. Daarom ben ik het helemaal met u eens. Ja, maar, we hebben uh, helemaal geen ruimte voor stadslandbouw. Oh jawel, jawel. Oh, wij hebben ja, ja, geweldige ideeën we. om dat in uh, leggen aan de kantoorgebouwen te gaan doen. Ah, ja Terwijl, dat ja. weet ik wel. Maar die paar tomaatjes die kunnen die mensen natuurlijk niet voeden. Verder. Oh, maar er zijn zo wat we op daken zouden kunnen verbouwen. Nee, u, u, u vergist zich. Maar, en dat gaan steden echt de komende periode doen. Maar dat gaat verder dan uh, champignonnetjes en zo? Oh ja, ja, ja, van alles kunnen we straks verbouwen. Maar er komt een hele nieuwe uh, verlichtingssysteem. En hoe krijg je die koeien kunnen... op het dak dan? Nou of, ja, uh... de, de, de, de varkensflat van MVDV <laughs> ja. is, uh, ja, nou, is hilarisch Er niemand niemand op te wachten. Maar dat, dat je vee kunt stapelen, dat is ook al duidelijk. Ja, maar daar zijn we toch tegen? Dat is toch heel zielig voor die beesten? Ja, mensen, ja. mensen stapelen we toch ook. Dus maar, we moeten vaak het zo kunnen, ja. Kijk, alle... alle ja, de, de, dus de, de agrarische sector is, de, is een waanzinnig innovatieve sector. En de, de, nou, wat er in Wageningen verzonnen wordt aan stedelijke landbouw... dat is ja. de, opzienbarend. Dus we gaan ja. ons nog verbazen daarover. Ik laat u graag uw vooruitgangsoptimisme. Ja, ik ben een optimist. In die varen wou u bijna okay. zeggen. Dank nou, dan u wel. Dank jullie prettige avond. Dank u wel, Wouter ja. was dat. Ja, Gaan wij uh, even naar wat muziek luisteren van Al Green. Uh, en dat nummer heet Another Day. Luna, Klaas Drupsteen. En Zef Hemel, hè, die zit hier ook nog tot twee uur. En we hebben het over de toekomst van de steden in Nederland, met name Amsterdam. Um, ik lees even wat tweets voor. Zo Rot, die schrijft. Met recht op stad, dus ook woon- en werkruimte voor niet- of minder vermogenden. Ook de voorwaarden scheppen voor de creatieve stad. Dat schrijft hij allemaal. Yeah. Beter om mee eens, volgens yeah. mij allemaal. Yeah, ja, ja, ja. ja. Hebben we het over gehad in het eerste uur. En dan uh, eentje die ik niet helemaal begrijp, maar jij misschien wel. Burgemeester Van der Laan maakte zich oprecht zorgen... over ontvol ontvolking verre regio's ja. in na ministerschap. Hm. 020, dus Amsterdam, zou helpen. Hoe zet Ja, ja, ja, ja, ja, ja daar zijn we druk mee bezig. Um, uh, van der Laan noemt dat verantwoordelijke hoofdstad. Maar wat, zei, wat is de ontvolking van verre regio's? Nou, dat, is, dat, is, uh, dat is vergrijzing en krimp, bevolkingskrimp. En, uh, en in verre regio's? Ja, Delfzijl. Oké. Okay. Uh, de echt verre regio's vanuit het ja, ja, ja, zeeuws vlaanderen ja, het, het begint aan de randen. Uh, het knabbelt aan de randen van, uh, van het land, maar uh, grotere delen van Nederland zullen daarmee te maken gaan krijgen. En 0,20 zou helpen. Ja, wij helpen. Hoe dan? Nou, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, we adviseren. Dus ik ben zelf in Delfzijl bezig. Uh, maar dan probeer je ze te helpen, de mensen vast te houden? Nee. Nee, dat, dat moet je niet proberen. En hoe help je ze dan? Wat? Hoe help je ze? Nou, er um, uh, zijn natuurlijk allemaal problemen als, als de bevolking krimpt. Dus in Delfzijl zijn uh, 600 woningen uh, gesloopt. En dan moeten er nog eens duizend woningen worden gesloopt. En waar helpen jullie dan bij? Uh, nou, de, de, dat betekent ook iets voor het, het centrum van Delfzijl. Daar, daar help ik dan bij. Van hoe je, kan je dan een nieuw uh, centrum op maat maken. voor een gekrompen stad? Hoe doe je dat? Een heel ander probleem weer dan. Nee, waar, waarom ja. heb jij daar verstand van? Want met Want, Amsterdam ben je juist nee, de andere kant nee, nee, op. Nee, nou ja, Amsterdam wilde er ook van leren. Maar uh, uh, kijk, die, die, uh, die krimp in Delft-Zijl. heeft weer te maken, op de een of andere manier, met de groei van Amsterdam. Want de, de ja, jongeren trekken weg en zo komen ja, jonge, jonge mensen uit delft die, die gaan of in Groningen of in Amsterdam studeren en die komen niet meer terug. Dat is, dat is natuurlijk het probleem daar en de rest van de bevolking vergrijst en, en dan wordt, wordt de cel steeds kleiner. En waarom moet je niet proberen die mensen daar vast te houden? Um, dat, dat kan je wel <laughs> proberen, maar dat gaat je niet lukken. <laughs> Vroeger hadden we planlogen dat soort ambities. Wij gaan de bevolking spreiden over. En we gaan alles netjes verdelen. En we houden de mensen vast. Ja. Maar mensen hebben, hebben dan echt een, heugen, heus een eigen wil. Dus je, dat vasthouden gaat je echt niet lukken. Maar Want ik zit nu opeens te bedenken... dat jullie straks op taart gaan trakteren... als de miljoenste inwoner in Amsterdam ja. woont. Maar dat betekent ja. dat ze allemaal uit Delfzijl vertrokken zijn. Dus. Uh, ja. ja, dat, uh, dat is maar, het patroon. Ja. Maar dan moet je toch niet op taart trekken. Het is toch een beetje lullig voor Delfzijl? Uh... Nou, maar daarom helpen we ook Delfzijl. Kijk, krimpen is op zichzelf niet erg. Nee, iedereen doet alsof dan de wereld vergaat. Dat is een beetje zoals die meneer daarnet zei: iedereen wil groeien. Ja, als, als je wil blijven groeien, dan is het een ramp. Want je groeit niet meer. Integendeel, je krimpt. Maar krimpen is op zichzelf goed. He, we, uh, uh, dat is het meest duurzame wat, wat we kunnen doen. In die zin ben ik het ook weer mee eens. Dat je. Dat je dat, uh, dat krimp. Maar nou, nou begrijp ik het niet meer. Want, <laughs> want je zegt uh, de stad moet zo groot mogelijk worden en uiteindelijk ja. scheelt dat. Ja, maar niet alles uh, kan uh, groot worden. Maar waarom uh, is groeien? krimp dan ook weer goed? Ja, aan de ene kant is groei goed ja. en aan de andere kant is krimp goed. Ja. Alles is goed. Ja. Ja, dit patroon is goed. Maar het is ook een heel natuurlijk patroon. Dus dat bepaalde steden, succesvolle steden, heel groot worden. En uh, dat, uh, dat de, de, de kleine steden uh, krimpen. Ja, maar waar, waar, waarom is dat goed? Omdat die grote steden heel goed zijn. En die kleine steden, die zijn niet duurzaam. Dus die moeten kleiner worden, maar dan worden ze nog minder duurzaam. Ja, tot, tot ze uiteindelijk verdwijnen. Maar nou, nu zitten we echt in de toekomst te, te kijken. Voor, voorbij 2020. Nou ja, kijk... Neem de dat was een, altijd een heel klein garnizoenstadje um, aan de Eems-Dollard. Ja. En daar wonen maar heel weinig mensen. Ja. Alleen als er soldaten waren, waren mensen. Dus het was allemaal heel minuscuul. Dat begint na de Tweede Wereldoorlog, of even daarvoor, oké... Okay. als het de Eemskanaal wordt gegraven, begint dat te groeien. Maar na de Tweede Wereldoorlog gaat het in één keer heel hard groeien. Ja? Nou, en nu gaat het weer krimpen. Zo gek is dat niet... Dat, dat, dat vergaat de wereld niet. Nee. Dus dat wordt misschien uiteindelijk weer een klein garnizoenstadje. Dat, dat kan. Maar alleen het. maar grij, grijze oude mensen ja, worden. Weet het, weet het niet. Maar dat, uh, op zichzelf is Krim geram. Het levert wel allerlei problemen op. Net zoals groeiproblemen oplevert. levert krimp weer planningsproblemen op. Ja. ja. En daar moeten we wel iets aan doen. En daar helpen jullie dus bij. Ja. Ja. Um, even kijken. De auto verdwijnt uit de stad en ontwikkelingen zijn veelschalig. Dat geeft ruimte voor nieuwe drukte. Oh, dat is een soort citaat. Een beetje geparafraseerd. We gaan even naar de volgende beller. Jos is aan de telefoon. Ja, goedemorgen. Met Jos. Hallo. Ja, ik heb de nodige kritiek op deze manier. Oh, nou omdat daar zijn we dol op. Als, om, omdat ik denk als Amsterdammer en ook zie dat een heleboel... Uh, Ruimte tekort is en er is nu al uh, geen plek meer om je fiets neer te zetten op het Leidsplein. En als je fiets uh, weggeknipt wordt, dan krijg je nog eens een boete van 65 euro. Omdat je hem op de verkeerde plek hebt neergezet. Ja, dat had ik laatst ook in een andere stad weliswaar. Ja. Uh... En uh, die meneer heeft het over een theater. Nou, Amsterdam beschikt over genoeg theaters... En uh, Jo van Ende is zelfs zo verstandig om uh, geen theater neer te zetten in de buurt van de Rai, Omdat hij denkt dat er toch niet genoeg mensen komen. Dus uh, al die grootstedelijke plannen met horeca en, en theaters. En, en... Ga maar eens wandelen in buitenvelders om tien uur s avonds. Dan moet hij maar eens gaan doen. Eens kijken hoe hij zich voelt. Wat gebeurt er dan? Op de Boedelaan. Wat gebeurt er dan? Nou ja, in de zomer is het allemaal heel leuk en prettig. Maar als je daar in de winter moet wandelen, dat is echt niet leuk. Want? Nou, je voelt je daar omheen niet. Je voelt je daar niet prettig. Een beetje bedreigd. Niemand is op straat. Ja, hm. yeah, de fietser. Zo kan ik wel eens doorgaan. Kijk, ik bedoel, Amsterdam is, is groot genoeg. Is groot genoeg gegroeid. En ik kan natuurlijk ook die ontwikkeling niet tegenhouden. Maar ga, gewoon, ga lekker wonen in Almere en in uh, die andere stad die eraan aangeplakt is bij Almere. Ga daar eens kijken. Er is genoeg ruimte om dat soort plannen daarvoor te zetten. Oké, okay, even Sef Hemel. Yeah. Zullen we met de fietsen beginnen? Ja, ja de, de, het is natuurlijk geweldig dat er zoveel mensen nu fietsen in Amsterdam. Ja, maar het is wel zo, als je je fiets niet yeah. kwijt kan in de fietsenstallingen... die ja, door de ja, stad ja. worden neergezet, dan ja. word je weggeknipt. Ja. ja, maar het gaat nu zo snel. Er, er, er verschijnen zoveel fietsen op straat. Het is zo populair geworden. Dat we nu dat het weer nieuwe problemen geeft. Dus um, we zijn nu druk bezig hè, met fietsparkeergarages. Ook onder de Leidseplein gaat er eentje komen trouwens. Het duurt allemaal even, een paar ja, jaar. En dan... maar ik, ik, ik voel toch dat, dat u zegt van ja, de horeca moet daar komen en moet daar een horeca komen. Er is genoeg horeca op het Leidseplein en Rendelplein. Ja, nou, daar ben ik met u eens. Nee, je kunt je auto daar niet eens kwijt, s'nachts ook niet. Nee. En dat is al een groot probleem. Ja. En, en u zegt net van ja, we gaan overal met de auto naartoe. Je kunt je auto nergens kwijt. Dus waar moet je hem naar neerzetten? En die, en die verbindingen die zijn s'nachts na twaalf uur... Vind, vind ik ze gewoon niet, niet goed. Nee. En probeer maar eens vanuit Amsterdam naar, naar Almere te komen binnen, binnen een uur. Precies. Dat lukt je niet. Nee. Nee, en daarom... en de verbindingen zijn er gewoon pet. Ja. En er werken nog heel veel mensen buiten Amsterdam... En die staan elke dag in de file. Wilt u dat die files nog meer gaan groeien? Nou, het, het, het ge gekke, meneer, maar u zult me waarschijnlijk niet geloven, is dat als wij Amsterdam zouden verdubbelen, dat u dan um, uh, misschien wel 24 uur per, ja, 24 uur uh, openbaar vervoer krijgt. Dan uh, zal er namelijk veel langer metro rijden. Meneer, Al het openbaar vervoer wordt onbetaalbaar. Vooral nachts. Ja, dat is, dat is niet goedkoop. Ja, het daar, en, daar, en daarvoor heb je... je zo in kan stappen en dan zo heel snel van de ene, ene kant naar en de andere kant uh, van de stad kunt uh, reizen. Maar het, daar geloof ik nog steeds niet in. Maar meneer, we hebben, uh, de afgelopen jaren hebben wij metro gebouwd dankzij het feit dat Amsterdam groeide. Als Amsterdam niet was gegroeid, hadden we die metro nooit kunnen maken. Ja, en voor, voor, voor uh, randgebieden zoals de Bijlmer, Gasperdam... Maar daar rijden nog eigenlijk te, veel, te weinig metro's. Je moet heel vaak nog staan. Precies. In de metro, vooral in spits. Exact. U, nou, uh, u zegt het precies. Dus moet je, ja, dat is het gekke. dan moet je meer. De metro rijdt meer boven de grond dan onder de grond. Ja. Eigenlijk zijn er nog drie metrolijnen nodig. Juist, dus, ben ik ook met ja. u eens. Maar daarvoor moet je. Amsterdam vergist zich vaak in, in megalomane projecten die ze helemaal niet aankunnen. Dat is een interessante stelling. Oké. Okay, ja, daar gaan we even op in. Ja, okay, heen. Dank, dank, dank u wel voor het, voor het bellen. Ja, de Noord-Zuidlijn moet ik dan meteen aan denken. Oh ja. Ben Echt waar. Hebben we dat zo gehoord? Ja. Ja, nee, ja. maar dat, dus, daar, dat megalomanen. Nee. Nee, dat gaat uh, wel altijd met veel commotie gepaard in Amsterdam. Maar ja. megalomaan, dat be bestrijd ik. Maar ja. Of, of het is ja, misschien toch het gevoel dat Amsterdam net een maatje te klein is... voor de dingen die we doen. Ja, dat heb je natuurlijk snel, hè? als je anticipeert op groei... dat je dingen doet die, die net een maatje te groot lijken... maar die dan over twintig jaar goed zijn. Als we die... Ik denk dat in de tijd iedereen die Oostlijn naar de Bijlmer... de metro naar de Bijlmer ook bezopen vond... Maar ja, nu is die bitterhard nodig. Iedereen vond het raar dat we die ringlijn bouwden. De metro hè, naar, naar Sloterdijk. Maar nu is het de best renderende metro van, van Amsterdam. Ja. Iedereen vindt het raar dat we die Noord-Zuidlijn eh, aanleggen. Maar ik voorspel u, eh, over, over tien jaar is het de, de allerdrukste metrolijn van heel Nederland. De allerbest renderende openbaar vervoer van Nederland. Dus het lijkt wat te groot allemaal hier en daar, maar het valt erg mee. Ja. ja. Goed, even naar een mailtje van J. Tamminga. Ik ben van mening dat steden juist niet verder hoeven te groeien. Dit leidt toch alleen maar tot meer homogene kleur. Kopie-steden waar alleen grote bedrijven de dienst uitmaken. Een ander punt is dat wij in een digitale, in digitale samenleving leven. Dit houdt sowieso in dat iedereen in dorpen en kleine steden... met één klik op de knop zijn bestelling kan doen. Kortom, in grote steden wo wonen ja. is onzin. Je krijgt bovendien alleen maar stress en jaloerse mensen. Ja. Plus een hele hoop patiënten voor de psychiatrie. <laughs> ja, ja, ja, ja, het is stress in de stad. Nee, dit en is jaloerse een... mensen. Jaloerse mensen. Waarop? Nee, je krijgt gelukkige mensen. Maar wel gestrest. Gestrest en gelukkig. Maar gelukkig kan dat? Gestrest en gelukkig? Ja, ja, ja, ja. ja. Kijk, het. het, het uh, hoe... Ik kijk even naar de jury. Dat ja. is de regisseur. En die zegt dat dat niet kan, gestrest en gelukkig. Ja, hoor. Ja, ja, ja. Er ja. zijn wel veel mensen het met je nou, hoor. Maar uh, als je een beetje gestrest bent, dat is kikker. <laughs> ja, een heel. beetje, ja. Maar ja. het kan ja. ook te ver gaan. Nou ja, het is bekend hè, dat in echt grote steden uh, leven mensen veel gehaaster, veel sneller. tempo hoger. Ze werken harder. Meer hardkwalen. En uh, dat heeft ook wat bijwerkingen. <laughs> ja. Ja. Uh, het, het, het is zo leuk. Dus uh, in echt grote steden lopen mensen gewoon gemiddeld harder over straat. Dus het, het tempo ligt maar, echt hoger. Maar dat is niet. Dat vind jij Was, leuk, maar dat ja. vindt niet iedereen leuk? Nou ja, als je. Ja, ja nee, nee, dat hoeft ook niet. Je moet het niet leuk vinden. Nee. Maar steeds meer mensen vinden dat leuk, want die trekken naar steden. En dat voorspellen dat mensen niet naar steden zouden gaan omdat uh, ja, internet er is... en je hebt je laptop en je iPad. En je ja, alles wordt gebracht. Ja. Dus waarom zou je naar de uh, stad gaan? ja Dus dat... Uh, uh, uh. Ja. Juist doordat al die dingen er zijn... willen er nog meer mensen naar steden. Dat is gek, hè? Dat is zo raar. Ja, want het is waar. Want daar had ik helemaal niet <Gunst2> aan gedacht. <lacht> je kan inderdaad alles bestellen ja. en ze komen het brengen. Maar juist daardoor willen mensen dicht op elkaar nu leven. Maar waarom dan? Ja, zeg het maar eens. Je, maar je hebt het uitgezocht. Wat? Nee, nee, nee. Daar wordt dus nu het hoofd over gebroken. Waarom mensen dat gaan? Uh, dat uh, juist gaan doen. Maar heeft dat ook te maken met die, met die, met die internet? Ja, met die technologie uh, heeft het te maken. Ja, ja. En dan willen ze toch maar de stad. Nou ja. Het is dus inderdaad nu die één druk op de knop en ja. je hebt het. Maar je moet verzinnen wat je nou precies uh, wil zoeken op het internet. Ja. En daarvoor heb je toch heel veel mensen nodig. Dicht bij elkaar die jou tips geven, die jou uh, een hint geven. Die, uh, maar je, die kan je kan toch ook bellen? Ja, maar dat duurt allemaal te lang. Dus uh, als je heel veel mensen. Is dit dicht niet op elkaar... een beetje al te vrij? In... Ja, dit, dit, is, dit is. Nou ja, ik zit hier weer. Het is laat. <laughs> ja. nee, uh, uh, dit heet heel veel toevallige ontmoetingen op straat. Waardoor, uh, waardoor je nog sneller, nog sneller dingen kan vinden en in contact kan komen. Okay. En heel veel wat er op internet en wat je met je mobieltje doet, is allemaal uh, heeft te maken met ontmoetingen. In het fysieke. Dus uh, jij mailt even dat je iemand anders over vijf minuten daar ziet. En twee minuten later mail je nog eens een keertje. En nog eens een keertje. Dus uh, alles staat ook in dienst van dat de echte ontmoeting. Van de, de echte ontmoeting. Hmm. En dat gebeurt steeds meer in die vermalen ik horeca. Waar uh, voorgesprekers uh, moeite mee hadden. Ja, nou, ik niet. We gaan even naar uh, uh, Wint Mulder. Die heeft wel een interessante vraag, vind ik, op de mail. Uh, in de mailbox gedeponeerd. Hoe zou Hilversum zich moeten ontwikkelen... liggend in het groen, <laughs> ongespannen tussen Amst opgespannen tussen Amsterdam en Amersfoort... Ja. Almere en Utrecht? Ja, ja ook uh, Hilversum gaat, uh, gaat veranderen. Gaat ook verdwijnen, nou ja, Hilversum um, um, moet uh, veranderen. De media verdwijnt steeds meer uit. Hilversum ja, van Amsterdam. Bijvoorbeeld. Wat blijft ja. er nog over van Hilversum? Ja, ja, ja, ik, ik, ik weet het niet. Wordt het het soort zelfstijl van Hilversum moet ook zichzelf opnieuw uitvinden. Dat is... Maar en dan? Maar de, dit vind ik geen goede tip. Nou ja, de, het gooien vergrijst heel snel. Dus dat is, dat is duidelijk. Ik zie nog niet heel veel problemen in het gooien ontstaan. Maar... Uh, dat het, dat het vergrijst en dat het op termijn kan gaan krimpen. Maar, nu maar voor is het... Hilversum gaat het een hele belangrijke uh, tak. Ja. Voor, uh, en ja, ja, dat, uh, ja, ja, ja. werkgever Ja, gaat maar ik weet heen. vrijwel zeker dat er wel iets nieuws voor in de plaats komt. Want het ligt zo dicht bij Amsterdam dat het daar altijd weer van profiteert. Dat is anders dan bij Delft. Je bent echt een Amsterdam gelovig hè? Als je, nou, zelfs als je nee, dicht nee, bij nee, Amsterdam nee, nee. ligt heb ja. je het al goed. Ja, ja nee, maar het is zonder meer. Iedereen die profiteert van Amsterdam. Ook Hoorn en, en Rotterdam en ook, ja, Rotterdam. Uh, Rotterdam is een economie op zichzelf. Je zegt het met enige tegenzin. Nou ja, ik, ik heb in Rotterdam gewoond. En Rotterdam ligt echt te ver af van Amsterdam. Om van Amsterdam dat is eigenlijk het grootste probleem van Rotterdam. Ja, uh, ja. Uh, nou ja, dat, dat is, al, uh, ooit is in 1958 geschreven dat Rotterdam eigenlijk dichter bij Amsterdam zou moeten liggen. Ja, ik ja, krijg je wel veel meer ruzie in Nederland als dat zou gebeuren. Ja, gek dat die steden altijd ruzie met elkaar me ja. maken. Ja. Maar dat is, dat is competitiever. Maar aan de andere kant kunnen ze ook heel goed samenwerken. En ze kunnen heel snel van elkaar leren. En ze kopiëren van elkaar dus. Uh, Amsterdam kopieert wat Rotterdam doet. Rotterdam kopieert wat Amsterdam doet. Wat hebben jullie nou van Rotterdam? Oh, nou ja, uh, kijk. Uh, wij hebben heel veel, uh, laten we even beginnen met wat, uh, wat uh, Rotterdam van nee, Amsterdam nee nee, nee, nee, nee, nee, dat, dat, dat zal wel heel veel zijn, maar ik wil graag weten wat Amsterdam oh, van ja, Rotterdam we, doet. We kijken natuurlijk voortdurend naar, naar wat uh, uh, Rotterdam doet. Ja, en dat is nog niet echt een antwoord. Nee. <laughs> je kan het niet ik bedenken. <laughs> te piekeren. <laughs> nou, laten we dat even zitten. Maar heel, heel hey, we veel... zijn je natuurlijk jaloers op die haven. Ja, precies. Prachtige ja. haven. Ja. Uh, maar heel veel zo'n. Heb je niet echt 1, 2, 3 een antwoord op hoe zich dat moet Nou, ik, ik, ik zie ook de media vertrekken. Ja. Uh, dus de, de, en, en dat heel veel En dat, ik zie ook heel veel zo'n vergrijzen. Dus heel veel zo moet zich wel anders profileren. Ja, moet ik een advies verzinnen? Ja? Nou ja, maar het comfortabel in het groen wonen is de asset van, van heel veel surfers. Daar moeten ze dus, ja, zich maken met een heel lekker lounge milieu. Heel aangenaam en uh, ja, niks meer te doen, maar gewoon lekker relaxen. Maar mensen vonden het zo leuk om hard te lopen en stress te hebben. Dus dan moet je niet in de uh, maar Nee, maar niet iedereen. Maar oh, niet ja. iedereen. Dus, de, dus de, die zitten allemaal in Amsterdam de straks. kunnen kunnen in Hilversum. Ja. En dan een beetje over de ja, ja, ja, ja. Ja, nou, goed idee. En uh, vergis je niet, uh, ook Amsterdam gaat behoorlijk vergrijzen. Ja, maar heel de, Nederland. Wat? Ja, heel Nederland. Maar we krijgen een hele grote grijze populatie. En voor uh, die mensen zou... Uh, Hilversum? Zou, ja, zou heel veel zin. Die weg. mogen wel vertrekken. Ik, ik, ja, ik weet het niet. Je wil, graag, nee. je wil graag een miljoen inwoners, maar niet te oud. Ja. <laughs> Nou ja. Oh, leuk. Uh, weer een Wouter. Wouter? Ja? Goeienacht. Uh, ik wou even reageren op de uitzending. Uh, ja, Ik heb graag. behoorlijk veel uh, bedenkingen tegen de, de zienswijze uh, van meneer uh, van uw Gast, meneer Hemel. Meneer Hemel, ja. Ehm... Uh, want het komt er eigenlijk op neer dat uh, binnen de ring uh, wordt het behoorlijk verdicht. Uh, de leefbaarheid gaat achteruit. Uh, je ziet nu al uh, dat het heel druk wordt op, uh, op straat. Het ja. bezoek aan de parken is verviervoudigd. Uh, sommige parken in het westenpark is verviervoudigd. Ja. Ik woon zelf in Bossel Lommer. Uh, daar zijn ze de laatste restjes. Groen, uh, die gaan ze bebouwen. Want ja, de uh, verdichtingen... Uh, nou, dat... Uh, het, het gaat echt de verkeerde kant op. En als ik dat zo hoor, het gaat naar 1 miljoen binnen de ring. Dan denk ik van, uh, hoezo uh, uh, mag het niet buiten de ring gebouwd worden? Uh, waarom moet het allemaal binnen de ring? Uh, ja, je ziet ook, uw uh, gast heeft zelf gezegd, het ja, aantal fietsen neemt toe, uh, het aantal ongelukken neemt toe... Uh, ja, een fiets vrijmaken, uh, dat is een beetje onrealistisch, vind ik, uh, wat u gast als, als, als remedie opperde, zeg maar, dat ik, uh, ja, de auto eruit, uh, uh, ja, je moet het toch verplaatsen, je, hè, dat gaat dan met de fiets, dat uh, is vrij populair in Amsterdam. Maar het moet niet te druk gaan worden en, uh, en alle stukjes groen uh, verbouwd gaan worden. Want we, we hebben ontzettend uh, ja. uh, het groen hartstikke uh, hard nodig. Oké, zeg helemaal. Ja, ja. ja. ja, ja, ja maar u heeft voorkomen gelijk. Dus we, we moeten niet alles uh, opsnoepen. En nee. uh, het moet ook niet te druk worden. Dus dat, dat is de opgave om het wel um, prettig en leefbaar te houden. Overigens, die 1 miljoen niet binnen de ring hoor. Gewoon oh. voor heel Amsterdam. Binnen en buiten de ring. Er is, ligt ook een hele grote opgave buiten de ring. Maar ik heb even die ring genoemd, die, die ringzone. Ja. Omdat die bij uitstek zich leent voor, uh, voor een behoorlijke verdichting. Maar de parken worden nu al uh, gedeeltelijk volgebouwd? Nee, de parken worden niet... Nee, niet de parken, de plantsoenen. Oh, oh plantsoen. plantsoenen. buiten de hoofdgroenstructuur. Ja. Uh, er is een hoofdgroenstructuur aangelegd. En alles wat buiten de hoofdgroenstructuur is, is vrij. Ja, maar die hoofdgroenstructuur nou, dat is... Ja. Is, is natuurlijk iets heel goeds wat we hebben. En die ja. wordt ook zorgvuldig bewaard. En die, die is gewoon heilig in Amsterdam. Maar er is ook groen buiten de hoofdgroenstructuur. Heel ja. groen. En dat kan dus bebouwd worden. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. En dat is, is heel slecht. Heel Wa slecht waarom is dat slecht? Omdat, uh, omdat iedereen gebruik maakt van plansoentjes Om je hond uit te laten. Om te, om te wandelen. Uh, uh, ja, die plansoentjes uh, heb je heel hard nodig. Ja. Nou ja, dat, dat, het zal toch stedelijker worden, denk ik. Meneer. Minder plantsoenetjes. Ja, uh, ja, maar ik vind dat uh, toch een slecht idee. Ik, ben uh, uh, uh, ik, uh, okay. ik wil u bedanken, Wouter, ja. uh, meneer Wouter. Ja. Uh, want ik, ja, ik hoop uh, dat u daar nog even over na wilt denken. Ja. Want, uh, ja. Ja, hij neemt dat, dat allemaal mee zeker. naar huis. Dat gaat toch allemaal doorwerken vannacht. Ja. Dat weet ik bijna zeker. <laughs> Dankjewel wel voor het bellen. Ja. Dan kan ik nog even naar meneer Hoekstra met een paar minuutjes. meneer Hoekstra. Goeiedag. Ja, ja, goeienacht. Ik heb op uh, Academie van Bouwkunst gezeten... Ik heb wel een plan voor een complete stad. Maar desnoods waren wij wat uh, cynisch over de Bijlmer. Ik wil vragen van, uh, wat voor huurprijzen worden er tegenwoordig voor de Bijlmer gevraagd? En wat voor huurprijzen worden er in de toekomstige woningen? Uh, wat worden daar de huurprijzen van? W wilt u er gaan wonen? Nee, ik... Uh... Ik woon lekker uh, in het noorden van Friesland in Verwend en ik hoef niet meer dan 250 per maand te betalen. <laughs> 250. Dat ja, is dat is een denken. Dat is dat heerlijk goedkoop. Is... Maar waarom bent u geïnteresseerd in de huurprijs daar? Het gaat over een ontwikkeling van de stad. en uh, ja, Ik ben geïnteresseerd in planologie en alles wat met bouwen te maken heeft. Maar En ook in huurprijzen. Ja, Ik, ik weet niet of daar wat ja, over te zeggen ja, ja, we, we kunnen wel mooie plannen maken, ja. maar het moet ook betaald worden. Ja, het moet, moet, uh, moet ook betaalbaar blijven. Ja, 250. Okay. Ik denk niet dat we dat halen in de Bel, Maar uh, ik denk dat het 500, 600. Dat, uh, dat, dat, dat, dat u daar wel iets moois voor kunt vinden. En ook in die toekomstige nieuwbouw waar u over sprak? Uh, jazeker. Als het sociale woningbouw is, dan uh, zijn dat, dat wel de prijzen. Oké, okay, dus of ja. zoiets. Nou, dat valt me niks tegen. Nee, hè? Maar als je dan een... een uh, ik heb een aow uitkering Dan heb je maar duizend. Ik heb geen, geen pensioen. Ja. Maar dat, dat, is, dat is meer dan de helft van je inkomens, dan. Ja. Ja. Ja. Je toch niet... Nee, ja, dan moeten we toch maar in Friesland blijven. Ik, uh, ik dank u wel voor het bellen, ja, meneer dat... Hoekstra, want het programma is afgelopen. Het spijt mij. Ja, oké, okay, ik zou wel uren doorgaan. Uh, ja, gaan, nee, ja. dat geloof ik. had ik ook <laughs> graag gedaan. Maar er komt een programma na ons en daar moeten wij ruimte voor gaan maken. Ik dank u wel voor het... Bellen. En ik dank Stef Hemel voor het komen. Er zijn nog wat mailtjes binnengekomen. We kunnen helaas niet alles behandelen. Maar er zijn wel veel mensen die niet zo per se voor die grotere steden zijn. Dus er is nog wel wat uh, te overtuigen hier en daar, heb ik begrepen. Goed, dit was uh, KS voor vannacht. Morgen praat Helco Span met Caroline de Gruiter. Zij is Europa-correspondent voor NRC Handelsblad. En kreeg in mei de Anne Vondelingprijs. prijs De prijs voor een journalist die politiek op een heldere manier weet te verwoorden. De guiten volgt sinds 2004 de Europese politiek in Genève en in Brussel. En ze is een beetje somber over de toekomst van Europa. Goed, dat is dus morgen. Zometeen uh, nog steeds wakker met Anne de Jong en Diederik van Sesse van WNL. Uh, ik wens u allemaal een goede nacht. Ik uh, dank u voor het uh, bellen en meedoen. En veel plezier met WNL. En morgen dus met Kaaseluna en Helco Span. Dag. Dank wel.